dag van de week. Waar moeten we het nou eens over hebben vandaag? Elke nieuwe maan is dat weer iets, iets nieuws natuurlijk. Hè? Je hebt maar twaalf keer de kans per jaar om iets over nieuwe maan te zeggen. Nochtans, ik heb al zoveel over nieuwe maan gezegd, maar het thema erbij zoeken is altijd weer leuk om te doen. Dus ik was op zoek gegaan naar een aviv. Ik heb het thema maar genoemd, de oprichting van de tabernakel. Er is natuurlijk een dag geweest dat voor de eerste keer de tabernakel gebouwd moest worden. Het gaat over de oprichting van de tabernakel en we gaan een paar teksten achter elkaar zetten. We beginnen even in het Torah en dan gaan we al vrij snel over naar het Nieuwe Testament, omdat Paulus ons een schitterende verhandeling over de tabernakel heeft gegeven. Mozes wordt aangesproken door Yahweh op de eerste dag van de eerste maand. Zult gij de tabernakel de tent der samenkomst oprichten? Dus dan weet u gelijk dat tabernakel is een tent. Ja, het is de tent van de samenkomst, dat is tabernakel. De eerste dag van de eerste maand. Eén, Aviv. Hoe lang was dat eigenlijk geleden? Hoe lang zitten we nou nadat de uittocht er was? We zitten 2000 na Christus. Ja, ongeveer 3000 jaar. Hè? 3000 jaar geleden tot de uittocht uit Egypte plaatsvond... De eerste dag van de eerste maand, en ik vond het leuk dat ik dat tegenkwam natuurlijk, want wij zitten ook vandaag op de eerste dag van de eerste maand. Normaal was de eerste maand, de eerste van de eerste maand, één tisri. Daar begon God met het scheppen van het licht. Maar met de uittocht uit Egypte heeft Mozes gezegd, vanaf vandaag is deze de eerste alle maanden. God zei dat tegen Mozes. Maar als Mozes spreekt, dan weet je, zo spreekt de Heer. Op de eerste dag van de eerste maand zult gij de tabernakel, dat is de tent en samenkomst, oprichten. En zo zag hij eruit. Ik heb er een foto van gevonden. Zo eenvoudig. En ik vond het eigenlijk wel fijn dat hij er zo uitzag. Maar als je bedenkt dat dit ook nog eens een keer teken is een beeld is van ons lichaam... waarin wij wonen en waarin de geest van God woont... dan kun je ook zien dat het ook echt een aardse tabernakel is aan de buitenkant, hè, gewoon... Ook van aardse materialen gemaakt. Ja, hartstikke mooi. Als je inderdaad die, de afgelopen maanden de parashas hebt doorgenomen... om te zien waar de tent van gemaakt is... zeg zeggen je, ja, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar zo stond hij in de woestijn met het koperen wasvat... en met het altaar ervoor. Vers 3, hij zegt, gij zult daarin, in die tent daarin de ark der getuigenis plaatsen, en gij zult de ark door het voorhangsel aan het oog onttrekken. Hoeveel voorhangsel zitten er in een tent? Echte voorhang. Is de de Welke voorhang is dit? Dat is de eerste. En wat is de volgende voorhang? De heilige de heilige. Wat heilige de heilige is, dus we hebben twee voorhangen. Eentje is voor het heilige, der Heiligen. Dan mag één keer per jaar de hoge priester komen. En daarvoor, die voorhang die gaat open voor alle priesters. Die dienst verricht in de tempel. Als we het geestelijk willen zien, dan hebben wij eigenlijk allemaal een beetje toegang hè, tot het heilige. Of niet? Het heilige? Ja, ik heb het niet over het heilige, der Heiligen. Wij hebben toegang als priesters van de Allerhoogste God hier op aarde, toegang tot het heilige. En door Yeshua heen, die komt voor ons in het heilige der heiligen. Eén keer per jaar. Want we kunnen hier wel zeggen, kijk, dit is de aardse tabernakel... maar hij is dus wel het beeld van de... Daar is het voorbeeld. Hij is naar het voorbeeld in de hemel gemaakt. Dus er is een heilige en een heilige der heiligen. En de voorhof is gemaakt voor wie? Voor de volkeren. We moeten uiteindelijk voor dit altaar komen. Hier moet op geofferd worden voor onze zonden... Hier moet gewassen en gereinigd worden door de priesters en die gaan dan binnen in het heilige het hele jaar door om daar het werk te verrichten. Alleen de hoge priester doet aan het einde van de periode die handelwijze en dan gaat hij door naar het allerheiligste om verzoening aan te brengen. Nou, over dat allerheiligste wil ik vandaag een beetje nadenken. Om wat dingen uit het Nieuwe Testament te halen, dat we zeggen, hé, hey, hoe zit dat nou met ons? Realiseren wij ons wel dat als we onze knieën buigen voor vader, tot we eigenlijk een plaats hebben in het heilige... Maar omdat Yeshua onze voorbidder is, hij is onze hoge priester, bevinden we ons al in het heilige der heiligen. Dus we kunnen voor de troon van God komen, die wordt dadelijk verbeeld door de verbondskist, met daarin het verbond. Dus als je naar de symboliek gaat kijken, dan zijn er een paar dingen te nemen, te begrijpen, wil je gaan beseffen dat we in het allerheiligste komen. Maar niet persoonlijk, Yeshua is voor ons degene die in het allerheiligste aanwezig is. En in het Allerheiligste, daar is dus de ark van het verbond. Gij zult daarin een ark der getuigenis plaatsen in het Allerheiligste. Gij zult de ark door het voorhangsel aan het oog onttrekken. Vers 16. Mozes, die deed dit. En hoe deed hij het? Overeenkomstig alles wat Yahweh hem geboden had. En dan nog een keer, zo deed hij Leuk, het wordt benadrukt. Mozes die doet dingen en hij deed dingen. Alles wat Mozes hoort, moest hij doen. Alles wat wij horen, broer en zuster, moeten we doen. Mozes deed dit overeenkomstig, alles wat Yahweh hem geboden had. Zo deed hij. En alles wat Yahweh Mozes geboden had, dat deed hij en dat verklaarde hij aan het volk. En dan ontstaat er dus de hele tempeldienst, de tabernakeldienst. Hoe een zondig volk uiteindelijk voor het aangezicht van Yahweh kan staan. Want het is onmogelijk. Wij kunnen met onze zondige natuur niet voor Yahweh staan. Er zijn stappen en processen voor nodig. En die heeft God zelf gegeven door zijn priestervolk, door de hoge priester. Om één keer per jaar via een hoge priester voor zijn aangezicht te komen. En al die tijden daarvoor heeft hij regels ingesteld hoe we kunnen wandelen met God. In gehoorzaamheid, ook als het fout gaat wat we dan moeten doen. Maar daar komen we dadelijk ook op terug. Nou wat doet Mozes? Volgens vers 20. Hij nam de getuigenis. De getuigenis, dat zijn de twee platen. En legde die in de ark. Hij schoof de draagstokken aan de ark. En legde het verzoendeksel bovenop de ark. Dit is het verzoendeksel. Ik denk dat het uh, bijna de belangrijkste plaat is voor ons. Dat wat er op ligt is voor ons het belangrijkste wat er is. Want vanwege het verzoendeksel ja, is de verzoening tegenopzichte van het gebod wat erin ligt. Niemand is zo rechtvaardig dat hij de wet volkomen heeft gehouden in zijn leven. Yeshua, de rechtvaardige, heeft een foutloos uitgeleefd. Wij hadden een probleem, want we zijn verwekt door ouders die aan de dood waren onderworpen. En het wonderlijke is wel, door Yeshua heen ziet Abba Yahweh ons. Dus als we voor zijn aangezicht komen, vader, in de naam van Yeshua kom ik voor uw aangezicht. Want alleen in de naam van Yeshua aanvaardt u uw komst in zijn heilige der heiligen. Want anders is er geen toegang. Dus in de naam van Yeshua is er toegang tot God. Ook het oude volk van Israël heeft altijd op grond van Messiach die komen zou voor Gods aangezicht kunnen beleven. Want de hele tempeldienst tot aan de hoge priester is het beeld van Yeshua. Dus door het werk wat in de tempel gebeurde, kon de Jood voor het aangezicht van God komen in alle bescheidenheid. Hij nam dus de getuigenis: dat zijn de tien geboden, legde die in de ark, draagstokken erin en dan het verzoendeksel boven op de ark. En dan vraag je wel eens af: hoe komt het nou tot binnen? Heb ik nou zo goed gestudeerd? Echt niet waar. Wie laat het kwartje vallen ook weer? Er is er maar eentje die openbaart. En het is de geest van God. En de geest van God, wie is dat? Dat is God zelf. Door zijn geest... Openbaart hij het woord. Dat is goed. Bent u het ermee eens, broeder en zuster? Dat gaat echt door de geest van God. En niet omdat de geest van God een andere persoon is... De geest van God komt uit God, is de geest van God. Als ik tegen u zeg, ik vind jullie allemaal leuke mensen, dan weet je wat ik in mijn geest heb zitten. God, Willem vindt ons leuke mensen. En omdat Willem vlees is, kan ik ook jokken. Dan zeg ik het wel, ik vind jullie leuke mensen. Hè? Maar dan zeg ik alleen maar omdat jullie hier zitten, dan zou ik alleen gestaan. Dus ik kan ook nog een beetje dubbel zijn in mijn denken. Maar dat hebben we beloofd, dat zullen we nooit meer doen. We moeten dus wat in onze geest zijn eerlijk naar buiten brengen, want dat doet God ook. Ik zeg het met een grapje, maar de geest van God is de geest van God. Er is geen andere geest van God dan de geest van God. En dat is de God van Israël. Want buiten de God van Israël is er geen God. Er zijn vele goden en er zijn vele heren, Nochtans is er maar één God. Laat je nooit meer onder tafel praten. Want als iemand het anders vertelt, dan staat de duivel tegenover weer. De tegenstander. Hoewel die persoon zelf moet je lief hebben. Hij bracht de ark naar de tabernakel, hing de voorhangsel der bedekking op en ontrok de ark der getuigenis aan het oog, zoals Jaweh Mozes geboden had. Dus Mozes ging het naar het binnenste van het heiligdom trekken, twee gordijnen ervoor... Zelfs de priesters die door het eerste gordijn naar binnen gaan, die konden niet door het tweede gordijn kijken. Ooit is er wel eens een gordijn weggehaald, weet u nog wel? Toen kon je vanaf de berg in de tempel zien. Weet je nog, toen die gescheurd is? Toen Yeshua stierf op Golgotha, werd dus het gordijn gescheurd. Toen hij riep, het is volbracht. Riep, het is volbracht. Dat is de dag dat de weg naar vader open ging. Van boven naar beneden terug. Prijs de Heer. Echt waar. Heel wonderlijk. En het was geen dun gordijntje. Dat je zei, oh, dat kun je wel even trekken. Echt niet waar. Dat waren hele dikke, zware kleden. Die gingen niet zomaar kapot. Maar vanaf die dag is dus de hemel open gegaan. Het is natuurlijk allemaal symbolisch. Want de hele tabernakel staat voor het huis gods in de hemel. Deze tien geboden. Deze platen kloppen ook niet. Hè? En weet je waarom ze niet kloppen? Hier staan tien geboden. Op de voorzijde van die platen. Maar die platen waren aan beide zijden beschreven. Van voor en van achteren. Maar om die tien te laten zien hebben ze het zo opgelost. Vers 34. Een wolk bedekte de tent der samenkomst. De hele grote wolk. En de heerlijkheid van Yahweh vervulde de tabernakel. Dus de hele grote wolk die boven Israël meeging uit Egypte vandaan... en ze naar het beloofde land bracht. Die wolk die was er altijd... Die wolk was gelijk een bescherming, denk ik, tegen de zon. Want die was natuurlijk keihard in de, in de woestijn. Dus die wolk die kon hun uh, beschermen tegen de hitte. En s'nachts kon die verwarmd zijn, omdat er vuur in was. Dus het is echt uh, zoals die kuikentjes uitbroedt, weet je wel, of eitjes. Lekker warm. En waar het nodig is, is het koel. Cool. De wolk bedekte de tent de samenkomst. En de heerlijkheid van Jawe vervulde de tabernakel. Ik heb onder heerlijkheid een streepje gezet. Wat komt er nou als eerste bij je op als je het heeft over oh de heerlijkheid van Yahweh? Gelijk zeggen. bedoel je dat? Dat is één. Licht. Wat zeg je? Leeg. Licht. Nog meer, ik wil nog veel meer horen. Ja. Het is de openbaring van God zelf. Wie heeft ooit de heerlijkheid gods gezien? Ja. Nee, hij is niet aan schouwen. Echt niet waar. Wie kan God zien en dan leven? Nee. Mozes heeft de achterste delen van God gezien. Het licht wat net achter de heb boel vertrok. En van dat beetje licht wat hij gezien heeft, straalde die toen hij beneden kwam. Zodat het hele volk niet sterk op hem zien kan. Want hij moest een tent over zijn hoofd trekken. Anders werden de mensen blind van hem. Dat is de heerlijkheid van God die ook van nu af moet stralen. Maar dan in de geestelijke zin. Wees zo vol en verheugd van de geest van God. Dat je hem hebt leren kennen. He, dat hij de weg voor je geopend heeft. Want hij heeft zich aan ons geopenbaard. We hebben er niet naar gevraagd. Hij heeft zich geopenbaard. Die heerlijkheid van God, als je dat onder woorden wil brengen, dat is de keer dat hij zich openbaart aan Mozes. Weet u nog hoe hij zich openbaarde? Met welke woorden? Negen woorden? Barmhartig, genade, goede tieren, trouw. Ga vergevend? Ja, mooi hè? Hij openbaart zich als barmhartig, genade, goede tieren, trouw. Wat is er van God? Dat is onze God, de God van Abraham, Isaac en Israël. Hij is echt langmoedig. Laten we het onthouden. Hij is rechtvaardig. hè? Maar hij is niet alleen rechtvaardig. Hij is ook barmhartig, genadig, goede tieren, trouw. Ja, gaarne vergevend. Dus hij wist hoe u en ik eruit zag in onze handelwijze. Hij is gaarne vergevend. Zodra wij fouten maken, dan weten we door de geest van God gelijk: Oh, fout, fout, vader. Als ik weet dat Hij vergeef het. Ga verder. Staat op knul. Yes. Echt waar, het is een vreugde. Yes. Echt, wat een godlangmoedig is. Ja hoor, zeker weten. Nee, het is, het is heerlijk. En het mooiste is nog dat Mozes, hij was de meest zachtmoedige man op aarde. Dus het blijkt dat je wel heel zachtmoedig wil zijn, wil je zo'n volk als Israëlieten kunnen leiden. Maar het wonderlijke is, dezezelfde Mozes, die heeft natuurlijk ook voor God's aangezicht gestaan. En God heeft ook op een gegeven moment gezegd, ik ga dat volk uitroeien, zegt hij. Uit jou ga ik een nieuw volk verwekken. Oh mijn God, zegt hij, doet het toch niet, doet het toch niet. Wat zullen die Egyptenaren wel niet zeggen? Hij kan zijn volk niet eens brengen waar hij die beloofd heeft. Nu gaan we gelijk naar Hebreeën 1 en 9 toe. Daarnet was het Exodus. En Paulus die zegt. Nu had ook wel het eerste verbond. Bepalingen voor de eredienst. En een heiligdom voor deze wereld. Dus het heiligdom wat gebouwd was. Was gebouwd voor deze wereld. Fysiek. Je kon het zien. Midden in de woestijn. De chiqui naar de boven. Zo gingen ze door de woestijn. En als de wolk optrok, dan braken de mannen de tenten af en dan gingen ze weer mee. Het eerste verbond had bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld, zegt Paulus. Want er was een tent ingericht, Het tabernakel wordt hier vertaald met tent, heel duidelijk. Ook ons lichaam is onze tent waarin we wonen, die dadelijk ook weer afgelegd wordt. Er was een tent ingericht, de voorste waarin de kandelaar en de tafel met de toonbronnen stonden... Deze werden het heilige genoemd. Dus zodra je de tabernakel binnenkomt... in de eerste ruimte... er staat uh, links uh, de zevenarmige kandelaar. En er staat rechts de tafel met de toonbroden. Waar stonden ook weer die zeven armen voor? Zo, inderdaad, de zeven geesten gods. Er wordt er weinig verder meer over gesproken... over de zeven geesten gods. Maar die zijn voor het aangezicht van God. Zeven is natuurlijk wel een getal van de volheid. Dus de volledige geest van God... He, wordt eigenlijk gesymboliseerd door de, de kandelaar. En op een andere plaats wordt de kandelaar gesymboliseerd met de vlammetjes erop. Zeven gemeenten van openbaringen. En in die zeven gemeenten, er zijn zeven lichten die stralen. Echt waar, het is heel mooi om dat te lezen. In diezelfde vorm als het lichaam van Yeshua. De zeven gemeentes zijn natuurlijk Joodse gemeenschappen geweest. Ja, natuurlijk was het gemengd. Ja. Maar het wonderlijke was wel, het evangelie was natuurlijk volkondigd aan de joden. Daaruit is de eerste gemeente ontstaan, het lichaam van Yeshua, de Messiaanse gemeente. En daar hebben ze zich dus heiden aan toegevoegd. Ik ben zo'n heiden. Dat zijn zeven eh, kandelaren. En dan zie je dus dat de Heer rondgaat tussen die zeven kandelaren. Eh, schitterend om te lezen, openbaringen. De kandelaar en de tafel, de toonbroden. Wat lagen, hoeveel broden lagen erop? Twaalf broden, voor elke stam een brood. Deze werd het heilige genoemd. Eigenlijk zijn wij met elkaar het heilige in het huis des heren. Achter deze tweede voorhang was een tent genaamd het heilige der heiligen. Dus hij noemt het in deze uitspraak eigenlijk het voorste deel van de tent en het achterste deel van de tent. Eigenlijk staan er in die ene overkapping twee tenten. Het heilige en het heilige der heiligen. Het vierde vers, wat stond er in die achterste tent... Daarin stond een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond. Dus voor die ark staat ook nog eens een keertje de reukoffer. Weet u nog waar het reukoffer voor, voor, voor diende? Wat, wat het betekent? Gebeden. Ja, het reukoffer met heerlijke kruiden, die kwamen voor het aangezicht aan bij Yahweh. En hij vond dat een heerlijke geur. Maar dat zijn de gebeden van de heiligen. Dus als we het overdrachtelijk maken, onze gebeden voor het aangezicht van vader in de naam van Yeshua is voor hem een aangename geur. En als je niet weet wat je moet bidden, moet je maar goed gaan lezen wat God in zijn verbonden heeft neergeschreven. Want hij wil hebben dat je deel krijgt aan alles wat hij beloofd heeft. Je hoeft niet te bidden om een nieuwe fiets of een Mercedes, dat is helemaal niet nodig. Je moet gewoon bidden over de dingen waarvan hij zegt dat hij dat aan je geven wil. En je weet pas wat hij je geven wil als je zijn Torah leest, zijn verbond. En je kan dan ook lezen waarom Israël dat soms niet kreeg. vanwege goddeloos gedrag. Het zijn net uh, Nederlanders. Daarboven waren de gerups der heerlijkheid. dat zijn de engelen. des Heren. die het verzoendeksel overschaduwden. Hierover kunnen we, zegt Paulus, nou niet echt in bijzonderheden treden. Dat vind ik zo jammer dat hij dat nou niet verder gedaan heeft. Wat had hij ons niet kunnen leren? Weet u nog toen de, de Emmausgangers. Hoe ze aan zijn lippen hingen. Echt waar. Ik wou toch zo'n ervaring had mee kunnen maken. Trouwens, wij hebben er natuurlijk jarenlang dat tijd voor. Maar dat lijkt me fantastisch. Dan ga je de vreugde erkennen. Een ander snapt dat niet. Die zegt, via jij de Sabbat? Ja, met vreugde. Niet te over. ben jij wettig. Wat ben jij wettig, zeggen ze dan. Zeg, dat is niet wettig, joh. Dat is gewoon wettig. Ja, dat is nu meer dan de Sabbat. Maar de Sabbat is wel een teken tussen Abba Yahweh en mij. Omdat ik mag weten dat hij mijn God is. Alleen degenen die God kennen zullen Sabbat vieren. Hierover kunnen we nu helaas, zegt Paulus, niet in bijzonderheden treden. Maar voor mij had hij dat rustig mogen doen, want we kunnen veel van Paulus leren. Vers 6 van Hebreeën 9. Dit was dan al dus ingericht en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent. Hoeveel priesters hebben wij onder ons zitten? Ja. Oh, priesters. Goed hoor zus. Het staat in het Nieuwe Testament en Paulus heeft het gezegd. Paulus is een dienstgrijp van de Allerhoogste, dus want de woorden van Paulus zijn, daar zullen we ja en amen op zeggen. We zullen hem niet zeggen van je spreekt leugens. Gij zijt een, een koninklijk priesterschap, dan heeft hij het tegen de gelovige Messias beleidende Joden. Wij zijn eraan toegevoegd aan dat lichaam door het geloof in die Messias Yeshua. We zijn één volk geworden. Er is geen onderscheid tussen Jood en tussen Heiden, want in Yeshua zijn we één geworden. Onthoud het goed, maak er geen scheiding in, anders zou je een scheiding aanbrengen in een lichaam waar Jeshua zelf geen scheiding in brengt, want wij vormen samen het lichaam van Jeshua. Jood en heiden, Jood en Griek. Aldus is die ingericht, de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent. Daarom is het goed om te weten dat wij in die voorste tent komen, want wij komen voor het aangezicht van Abba Yahweh. Wij kunnen in onze priesterlijke dienst voorbeden doen voor de mensen die voorbeden nodig hebben. Eigenlijk hoeven we dat niet eens voor elkaar te doen, want we doen het voor degene die hem moeten leren kennen. Die moeten gaan buigen voor het aangezicht van Yahweh, moeten erkennen dat ze aan de zonde en aan de dood zijn onderworpen. En als ze inderdaad in het leven behouden willen worden, kunnen ze door Yeshua verzoend worden met vader. Dat is een dienst die in de tempel plaatsvindt. De aardse tabernakel heeft het ons getoond hoe het in het vlees werkt, maar de hemelse tabernakel is dus de ware tabernakel die niet door mensenhanden gebouwd is, maar door Yahweh. In de tweede, dat is dus in de tweede afdeling, daar komt alleen maar de hoge priester en dan ook nog maar één keer per jaar en dan ook nog eens een keertje niet zonder bloed. Want de hoge priester kan niet zonder bloed in het allerheiligste komen en Yeshua ook niet. Ook Yeshua kon niet zonder bloed in het Allerheiligste in de hemel komen. Maar zijn bloed is wel vergoten. En wat zat er in het bloed van Yeshua? Leven. leven. Zijn leven? Dus Yeshua heeft zijn leven gegeven. Opdat we door zijn leven leven zouden ontvangen. Echt waar. Schitterend. Niet zonder bloed, zegt hij, dat hij offerde voor zichzelf... ...en voor de zonde door het volk in onwetendheid bedreven. Nou, dit vind ik de moeilijkste tekst voor de hele avond. Moet u goed lezen wat er staat. Oh, Kijk, de antwoorden, de vragen zijn er al. Wat gaan we nou doen met de zonde die we bewust gedaan hebben? Dat is niet om je bang te maken. Hè? Een hoop dingen hebben we dus gewoon niet geweten. Wij komen net als alle anderen ook uit de Heidenen En misschien hebben we wel Joodse voorgeslachten gehad. Of kwamen we uit de tien stammen. Dat maakt eigenlijk niet uit. We zijn over de hele aarde vergezaaid geweest. Maar we zijn terug op de weg van Torah. Om terug te komen voor vader. Want buiten de Torah om, geen gemeenschap met vader. Ik wil wel uit de deur klappen voor mezelf. Ik wist natuurlijk wat goed was en wat kwaad was. Maar het kwaad was zo aantrekkelijk dat ik begon op een gegeven moment te zeggen... Nou, ik doe het wel, maar dan bid ik vanavond weer voor mijn krietjes van mijn bed. Dus ik, vader, nou, vergeet me toch, want hij vergaf altijd. Daar hebben u geen last van gehad, hè? Ja. Maar zo slim was ik wel. Ik denk, dan kan ik nou rustig de zonde doen. En als ik dan thuis kom, dan kan ik weer bidden. Alleen ja, dat, dat is tom gedacht natuurlijk. Daar moet je wel aan heiden voor wezen om zo te denken. Als je het Torah gaat snappen en je gaat dit soort uitspraken van Paulus horen. Zeg ik zo, die Paulus, dat is echt een Torah geleerde, hoor. Zo, so. ja, mijn lieve zus, het is echt geen spelletje wat we spelen met elkaar. We moeten realiseren dat we voor het aangezicht van Abba Yahweh staan. En dat we met elkaar als priesters de tempeldienst mogen verrichten. En de priesters doen niets anders dan de offers brengen naar een bepaalde plaats. Of de zondaar brengen naar een bepaalde plaats. Het in ontvangst nemen van de offers naar een bepaalde plaats. En de hoge priester bracht het ultieme offer voor het aangezicht van Yahweh. Dat is een hele priesterdienst die we moeten gaan snappen. Daarom komt het zo mooi uit, omdat we vanavond er eens een keertje lekker over kunnen hebben. Bediening der... maar... De bediening der verzoening, hartstikke fijn. Dat woord zocht ik daarnet. net. Wij hebben de bediening der verzoening gekregen. En dat is echt een bediening. En wat is de bediening der verzoening? Dat we tegen alle mensen zouden zeggen: dat heeft God gezegd. Laat je, Laat je... Met, God met God verzoenen. Hoe? Door Yeshua de Messias. Hij is Messias. En mijn zei het ook, ik ellendig ja. mens. Ik ellendig mens. Maar ik heb het goed onderstreept, je moet erover na blijven denken. Want we weten dat God barmhartig is en genadig, hij is goede dieren en trouw. Als we nou de waarheid weten en we gaan door met de zonde, wat van offer blijft er dan nog over? Als je nou je zonde verzoend hebt voor het aangezicht van God, gewezen op het bloed van Yeshua, je hebt hem dus daarmee gekruisigd. Erkent dat hij voor jou gekruisigd is... ...en je gaat morgen weer verder met de zonde. Wat heeft dan je geloof in de Yeshua te maken nog? Wat heeft dat dan nog van voordeel? Ja. Nou, dat moeten we ons beseffen. Je kan niet zomaar goedkoop gaan zondigen... ...en dan zelf vanavond wel weer een gebedje doen. Ja. Dat, is nog, dat is een heidens gedrag. Gaat heen en zondig niet weer. Maar goed, we hebben een heleboel dingen in ons leven niet gesnapt. Of je nou vanuit Pinkster of Hervormd, Gifmeerd of uh, uit de wereld vandaan of rooms, maakt allemaal niks uit. We zijn langs zoveel kanten misleid. We zijn elke keer maar bezig een weg te zoeken en we komen steeds verder. En er zullen anderen zeggen die nou, we helemaal opnieuw beginnen moeten. Van zo, die zijn wettig. Nee, nou, dat is we niet wettig, dat is wettig. Het is een vreugde om in de geboden des Heren te wandelen. Dus het is een weg van heiliging. Het is een, juist, dat is het goede woord. Een heiliging, het apart zetten. Hè? Je wordt steeds verder apart gezet, maar dat kan alleen maar als je het weet. Want op het moment dat je het weet, ben je ook verantwoordelijk voor wat je weet. Lieve mensen, hij offerde voor zichzelf en voor de zonde van het volk. Wie offerde voor zichzelf? De hoge priester. De hoge priester had dezelfde problemen als u en ik. Als hij wat zag waar hij zijn ogen niet naar mocht opheffen, voelde hij ook de fout van binnen zitten. Wij hebben precies hetzelfde. Daarom dragen we het zit. Opdat de geboden des Heer voortdurend in onze gedachten zijn en onze ogen zich niet zullen richten op afgoderij. Schitterende woorden, wie ook niet. Het is een vreugde om je te dragen, dan weet iedereen dat je je ogen niet op afgoderij doet. Als de buurvrouw langskomt, doe je gewoon je ogen dicht. Ik zie het niet. Of oh, niet. Ja. Nee, je mag wel naar de kijker, maar niet met vuile ogen. Echt waar, we hebben bepaalde mogelijkheden. ...waar we ons kunnen gedragen als zonen van God. Hij offerde voor zichzelf en voor de zonden, meervoud... ...door het volk in onwetendheid bedreven. Dus wee als je het weet. En ik zeg wel eens meer, wij moeten weten dat we weten dat we het weten... ...wat God gezegd heeft en toch we het een vreugde vinden om zo te wandelen. Daarmee gaf wie te kennen? Gods geest te kennen, de heilige geest... Hoeveel geesten zijn er eigenlijk die heilig zijn? Er is maar één heilige geest en die komt uit God. Het hele denken van God is zo enorm, is niet te vatten met woorden. Maar toen God begon te denken over de schepping, heeft hij heel ver gedacht. En in zijn hele schepping heeft hij in het middelpunt van zijn schepping zijn eigen zoon geplaatst. En Adam en Eva hebben het al geweten vanaf het begin. Nadat ze tot zonde gekomen waren. Hij zegt er zal een zaad komen, zegt hij, wat de kop van de slang zou vermorzelen. Dat was hun redding. Dus Adam en Eva hebben al uitgekeken naar Messias. Hoewel ze nog niet snapten wie het was, waar die vandaan kwam, hoe die zou komen. Ze hebben wel verwacht dat uit hun geslachtslijn die geboren zou worden. En dat hadden ze nog goed ook. God heeft zijn zaad verwekt. In het nageslacht van Adam en Eva. En helemaal door de lijn. Zo tot aan Judah is Yeshua verwekt. Hij is het zaad, zegt Paulus. Niet de zaad dun als van velen, zegt hij dan in gelaten 3, Maar het zaad in enkelvoud. En het welk is? Messia. Amen. Mooi is dat, hè? Dat is, uh, als je erover gaat beginnen. Er zijn zoveel mooie dingen om over na te denken. Maar die weg naar het heiligdom heeft de heilige geest kenbaar gemaakt. De geest van God. De weg naar het heiligdom was nog niet open. Zolang de eerste tent nog bestond, zegt hij. Dit, dat wat in de, in de woestijn stond, die eerste tent, was een zinnenbeeld. Een zinnenbeeld, zodat we iets te zien krijgen in onze zinnen. Dat we een beeld konden vormen over dat heiligdom, wat eigenlijk niet te zien is, maar hij laat wel zien wat er in dat heiligdom is. Het is een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre... Hé, hey, dat is mooi, in zoverre gaven en offers gebracht werden die niet bij machten waren hem, die God daarmee dient, voor zijn besef te volmaken. Nou, een moeilijke zin, vindt hij ook niet? Echt een moeilijke Die Paulus, dat mannetje hoor. Zelfs Petrus die mopperde al op hem. Die, zegt, die Paulus zegt, hij, die zegt dingen die zijn moeilijk te verstaan maar voor degenen die het niet snappen, zegt hij die draaien het om tot hun eigen verderf. Dus Paulus spreekt geestelijke taal voor mensen die geestelijk weten te denken. Echt waar, je moet toch geestelijk leren denken. Je moet de boodschap van de tabernakel snappen. De tabernakel is duidelijk een boodschap voor ons. Het is een zinnenbeeld voor ons, broeder en zuster, in de tegenwoordige tijd. Als het gaat over die gaven en die offers die gebracht werden. Maar het is niet bij machten om hij die daarmee God dient naar zijn besef te volmaken. Dus zelfs als hij in de tempel kwam om je zonden te beleiden, je offer te brengen, dan was hij nog niet tot besef volmaakt. Maar die hoge priest was nog steeds een vleeselijke man. Die moest ook voor zijn eigen zonden offer brengen. Ja, maar Yeshua niet. Yeshua zelf, hij werd geslacht. Ja, zijn bloed heeft gevloeid. Onschuldig was hij. Hij heeft op Golgotha onze zonde gedragen. Het is een zinnenbeeld. We moeten iets gaan begrijpen voor deze tegenwoordige tijd. Als het gaat om die gaven en die offers. En dat die niet bij machten waren hem, die God daarmee dient, naar zijn besef te volmaken. Daar is een besef. Ze konden het nauwelijks beseffen hoe dat tot volmaaktheid gebracht gaat worden. Want ook in het Oude Testament hebben ze niet kunnen beseffen wie Messias Yeshua zou zijn. Hoe moet het in eeuwigheid komen dat uit een mens... De zoon van God geboren gaat worden. Die in staat was, kop van Satan, dat is de dood, zou overwinnen. Want daar ligt het probleem. Het enige probleem wat naar de hof van Ede gekomen is, is dat de mens aan de dood onderworpen is. Niks anders. Wie van die boom eet zal sterven. En sterven is dood, en dood is dood. Uit de dood is geen leven, dood is dood. Die gaat terug naar het stof. Hoe hadden ze ooit kunnen beseffen dat ze uit de dood zouden opstaan door het offer wat Yeshua zou brengen? De dood van Yeshua, hij is een rechtvaardiger, hij is gedood geworden, maar de dood kon hem niet houden. Daarom kon God hem opwekken op grond van zijn rechtvaardigheid. En niks anders. Er was geen zonde in hem. In ons allemaal wel, maar in hem niet. Wonderlijk hè? Het feit dat we met Yeshua verbonden... met hem één lichaam zijn geworden... mogen we dadelijk elkaar begraven... en de woorden van leven spreken... en uitzien naar de dag dat onze broeder en zuster... zullen opstaan met Yeshua... opgewekt worden. Of door Yeshua opgewekt worden. Lieve mensen, we moeten naar ons besef... moeten we verder gaan komen. Hebreeën 9 vers 10. Nou, daar zijn met hun spijzen en dranken... en allerlei wassingen... Dat waren slechts bepalingen voor het vlees opgelegd tot de tijd van het herstel. Dus ook in die tijd was het nog niet het herstel. Het was nog steeds de tijd naar de toekomst kijkend. Ze konden alleen maar door Yeshua als hoge priester tot herstel gebracht worden. Maar, zegt hij, Christus, dat is Messias in het Hebreeuws, dat is onze Heer Yeshua, maar Messias optreden als hoge priester der goederen die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel... Hé, hey, wat is die meer volmaakte tabernakel? Dat is dus de echte die in de hemel is, waarna die aardse gebouwd is. Het echte werk moest dus in de hemel gebeuren. Is de hele hemel tabernakel? Echt niet waar. Ook in de hemel is een speciale plaats waar dit plaatsvindt. En dat is een volmaakte tabernakel die niet met handen gemaakt is... En dat is ook niet van deze schepping. Nee, natuurlijk niet. Dat is een tempel die in de hemel is. Het Rijksmuseum staat in Amsterdam, hè? Maar heel Amsterdam is niet het Rijksmuseum, hè? Dus de tabernakel van de Heer is in de hemel. Maar niet de hele hemel is tabernakel, hè? Er is dus een plaats in de hemel waar de tabernakel de dus Heer is. Waar dus de troon van de Allerhoogste is. Want hij troont dus op de Ark, hè? We die engelwezens, de heerlijkheid van God wordt verbeeld op de ark, op, op het verzoendeksel. We kunnen dus alleen maar via dat verzoendeksel voor het aangezicht van God komen. Ja, ik zie het heel dichtbij. Als je Jura namelijk terugkomt, de doden komen uit het graf en wij levenden zullen veranderd worden. Ja, daar zien we elke dag naar uit. We zijn ook elke dag bereid om hem morgen te ontmoeten. Dit is noods vanavond. De gelovige is altijd bereid geweest om de Heer te ontmoeten. Alleen hij komt niet dan in onze dagen. Dan zullen we onze broeders begraven. Maar dan wel spreken over de hoop der opstanding. Want al vanaf Adam worden we begraven in de hoop op de grote komst van Messias. Hij die uit de dood is opgestaan. Goed, die tabernakel die is niet van deze schepping. Want die is door God zelf gemaakt. En dat niet met het bloed van bokken en met kalven... Maar met zijn eigen bloed. Het leven van Yeshua. Eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Waardoor hij, Yeshua, eeuwige verlossing verwierf. Dus met zijn ingang in het allerheiligste verwierf hij de definitieve verlossing. Kijk, de dag dat hij stierf, heeft hij de verlossing van alle zielen die voor zijn tijd geleefd hebben. Tot op de dag, Hem toe. Nadat hij is opgevaren naar de hemel, hebben alle gelovigen in Yeshua de dood in de ogen moeten zien met hetzelfde geloof op die Messias die naar de hemel is gegaan. Maar de oude verbond vanaf Adam heeft vooruitgezien naar Messias, want door hem zouden ze uit de dood worden opgewekt. En wij kijken nu terug op die Messias die naar de hemel gevaren is, want hij zal ons uit de dood opwekken zoals hij zelf uit de dood is opgewekt. Want hij krijgt van vader alle macht in hemel en op aarde, heeft hij al gekregen. En hij heeft ook het recht om ons op te wekken. Zo moet hij verzoening doen voor zichzelf, voor zijn gezin en voor heel de gemeente van Israël. Inderdaad. Hier spreekt hij dus over de hoge priester in het vlees. Hè? Maar die is toch een afspiegeling van de werkelijke hoge priester, Yeshua. Ja. De hele tempeldienst is een en al messiach. Elk attribuut in de tempel heeft een uitlegging om te laten zien wat hij voor ons gedaan heeft. Ook al die zevenarmige kandelaar... He, je zou er denk ik wel Sabbat aan Sabbat over kunnen preken. Om die hele tempel stuk voor stuk de attributen door te gaan. Niet met het bloed van bokken en kalveren, maar hij is gaan met zijn eigen bloed. Eens voor altijd, lieve broeder en zuster. Eens en voor altijd onthouden. Binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Voltooid verleden tijd. Want als reeds het bloed aan bokken en stieren. en besprenging met de as van de vaars. Hen die verontreinigd zijn heiligd, mooi woord, zodat zij naar het vlees gereinigd worden. Dus als nou reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met het as van die, die rode vaars, hè, met rode Verzoendag. Hen die verontreinigd zijn heiligd, dus het volk is verontreinigd, maar ze worden door het offer, wat staat er? Geheiligd. Zo staat het er, hè? Mm -hmm. Maar wat doet de as van de vaars? Ook, je de as van de gaan, Inderdaad. Die rode vaas, die komt te sprake met Grote Verzoendag dadelijk. En er moest natuurlijk het hele volk gereinigd worden. Alle zonden die werden de hele jaar doorgebracht waar naartoe? Oké, okay, denk toch over na. Lees het verder. Ik heb begrepen in het hele dienst tot aan de Grote Verzoendag. Daar moest uiteindelijk het as van de vaars het, het slotwerk doen hè. Hoeveel te meer zegt, die zal nou het bloed van Messias, dat door de eeuwige geest... Hé, hey, daar heb je weer, weer een andere uitdrukking voor de geest van God. Abba hè? Hoeveel te meer zal nou het bloed van Messias, door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer... aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Zo, dat is mooi, hè? Het bloed van de Messias, in dat bloed is het leven, door de geest van God, de eeuwige geest. Het is altijd de bedoeling van God geweest, hè? dat er een reine zou zijn, die uiteindelijk zou sterven. Die dat smetteloze offer kon brengen. Heeft zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht. Yeshua is de rechtvaardige. Hij heeft nooit gezondigd. Hij was smetteloos. Er was dus niets op aan te merken, ze konden dus niets vinden. Het wonderlijke is, wat ik wel eens overdrachtelijk wil maken, ook wij zijn bekleed met witte klederen. Ja, dus onze vaardigheid is bedekt door het witte kleed van gerechtigheid. Ook de heiligen die voor het aangezicht van de heer staan, zijn allemaal bekleed met witte klederen. We kunnen ook bij de koning aan, het, aan, het, aan de maaltijd komen, want we krijgen allemaal de klederen aangerekt. En als er dan één sukkel tussen loopt, ja dat kleed hoef ik niet ook maar zo wel aan tafel. Dan wordt hij gelijk zo, hey, hey, je hebt geen kleed dan. Geen excuus meer, eruit. Wonderlijk is hè, we krijgen bekleding met witte klederen. En wat daaronder zit, daar kijkt niemand naar. Echt, er is niemand die dan je kleedje optilt. Oh, dat was Willem. Het bloed van Messias die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft om ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Ons bewustzijn wordt gereinigd van dode werken. Van dode werken. Wat zijn dode werken? Kan Onze eigen begeerte naar wandelen. dat zijn dode werken. Maak het niet moeilijker als dat het is. Als wij dingen bedenken om dat te gaan doen, en God zegt, zo moet je het doen... dan zullen we op dat moment moeten zeggen, nee, ik doe het niet ons bewustzijn... wanneer zijn we pas bewust geworden... van de grootheid van Abba Yahweh... toen we zijn woord, zijn Torah, gingen lezen... toen we onderwijs ontvingen uit Torah... toen we gingen horen... hoe de verbinding met God er was... geloof je echt in Yahweh? Ja, wel, wel heerlijk gaan we ze feesten vieren... nee, dat doen we op zondag... dan ben je dwaas... we hebben dat lang genoeg gedaan... hoe zijn we tot leven gebracht, lieve mensen? wat er is in ons uitgestort geworden... De geest van God is uitgezonden in onze harten, die, die ja en amen zeggen. Ja? Als je ja en amen zegt, dan zul je ook moeten handelen zoals God gezegd heeft, anders ben je een leugenaar. Het is een vreugde om je die weg te wandelen. Elk nieuwe woord van God, zeg je, oh nog meer, je wil eten van dat levende brood. Het woord van God is levend brood. Yeshua is ons levende brood geworden en we zijn navolgers geworden. Daarom breken we brood met elkaar. We willen ook duidelijk de levende God dienen en onze dode werken afleggen. Daarom is Hij, waarom? Nou, daarom is Yeshua de middelaar van een... Hé, hey, er is een nieuw verbond. Toch een nieuw verbond. Wat is nou dat nieuwe aan dat verbond eigenlijk? Het verbond gemaakt in het bloed van stieren en boeken is dergelijk geworden in het bloed van Yeshua. Want zijn leven is vergoten, opdat wij leven zouden ontvangen. Hij is de dood ingegaan en door Vader opgewekt. Wij zullen de dood ingaan maar op grond van de diensten van Yeshua uit de dood worden opgewekt tot eeuwig leven. Hij, de middelaar van een nieuw verbond, dat nieuwe verbond heeft te maken met het bloed van Yeshua waar zijn leven in is. Opdat, broeder en zuster, hij de dood had ondergaan, daar gaat het over, om te bevrijden van de overtredingen onder het... Wat was het eerste verbond? Van stieren en bokken. Vlees en bloed van stieren en bokken. Het was een verbond wat verder keek. Als je het alleen maar bij die beesten had gehouden, dan had je gefocust geweest op die beesten. Nee, dat moest je richten op hem die komen zou, Messias. Velen hebben dat beeld kwijtgeraakt, met alle respect. Dat denk ik met Adam. Oh, je mag van mij best zo ver terug gaan. Ja, daar heb ik ook geen moeite mee. Want aan hem is al verkondigd dat het, bloed, ja, dat het dood zou komen en overwonnen zou worden door Messia. Maar dat eerste verbond wat gemaakt wordt, dat wordt natuurlijk wel naar de stenen tafelen toegebracht. Hè? Die een tegenbeeld waren van wat er in de hemel was, hè. Er is een echte tabernakel in de hemel. En dezelfde geboden hebben wij hier op de stenen tafelen gekregen. Die een beeld zijn van wat in ons hart zou moeten plaatsvinden. Je zal toch bewijzen dat je door het leven met God naar zijn geboden zal leven. Ook de openbaring van de tien geboden die van de berg af versproken zijn. Dat is wel een proclamatie. Maar dat was natuurlijk al lang bekend. Overliegen steden, bedriegen, overspanning. Het, het was niet nieuw. Het nieuwe wat er zelfs niet bij komt. Zelfs de Sabbat was oud. Want die was al bekend. God die maakte opnieuw zijn verbond met een volk wat volledig in slavernij was. Eh, dus het is wel duidelijk goed om naar die kist te kijken, want daar hebben we het over. Die kist die nou in de, in de tabernakel stond, in het allerheiligste, diezelfde kist die zien we in openbaringen eh, in de hemel. Als dadelijk eh, Johannes een beeld krijgt in de hemel, het eerste wat hij ziet is dat hij, hey, daar staat de aardgods. Als je wil weten wat het is om te leven, moet je gewoon de Torah goed bestuderen. Dan weet je dat je hier kan leven. Want 4 zegt, waar geen wet is, is er geen overtreding. Dus de zonde wordt bij Ja, inderdaad. Hij zegt, de wet is erbij gekomen opdat de zonde zou toenemen. Dat was echt officieel. Echt waar. Dus het, het, het, het gaan verstaan van de geboden van God is erbij gegeven opdat we nog sneller zouden snappen. Hè, tot we aan de dood zijn onderworpen. Het moest openbaar worden. Hij, de middelaar van een nieuw verbond, broeder en zuster, dat is in het bloed van Yeshua, waarin zijn leven was, de dood is ingegaan, opgestaan is uit de dood. Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond. De geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. De geroepenen, ook zo'n heerlijk woord hè, behoren we daar ook nog toe of niet? Echt waar, hè? Wij behoren toch allemaal tot de geroepenen, hè? Ja, er is een dag gekomen, dat heb je hier je geroepen. En dan kon je twee dingen doen, je kon buigen of niet buigen. De woorden horen en doen, dat is bekeren. Want, waar een testament is, moet noodzakelijkheid van ook van de dood van een erf later melding worden gemaakt. Hier is het dadelijk: Er is een testament gemaakt op een dode. Iemand die sterft. En pas als het, die man sterft, dan kan pas het testament vrijkomen. Je kan niet eerder het testament open voordat er iemand dood is. En ook hier is een testament wat gemaakt is op de doden. Waar een testament is, moet noodzakelijk de dood van de erflater melding gemaakt worden. Een testament toch wordt alleen van kracht indien er iemand gestorven is. En daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. Mooi hè? Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Het moest met bloed ingewijd worden. Ja, want alles moest met bloed ingewijd worden. De hele tabernakel, elk onderdeel van de tabernakel moest met bloed gereinigd worden. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet, de Torah, aan het volk was meegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, met rode wol, schalaken wol, met hisop, dat zijn takjes, wat ze indopen en met die takjes sprenkelen ze. Besprenkelt hij dan het boek, de Torah, en al het volk. Dus er moest een verbond gemaakt worden, hoorbaar voor die mensen. Op Sinai hebben ze het gehoord, Mozes heeft het verder uitgebreid. En uiteindelijk heeft hij het alles te boek gesteld. En hij heeft zowel het volk met bloed besprenkeld, als het boek. En op grond daarvan is er een verbond gemaakt: je kunt er vrijwillig aan deelnemen. Maar wil je daaraan deelnemen aan dat verbond... wat God met zijn volk gemaakt heeft... dan zul je ook moeten aanvaarden dat Yeshua de Messias is... die met zijn bloed uiteindelijk de prijs betaald heeft. En door zijn dood en zijn opstanding... ons de hoop heeft gegeven op de opstanding. Want er komt een dag, dan zullen we opstaan uit het graf. Zeggende, dit is het bloed van het verbond... dat God u heeft voorgeschreven. We praten dus echt over het bloed van het verbond. Want in het bloed zit het... Leven. Het bloed is de ziel van de mens. Dit is het bloed van het verbond dat God u heeft voorgeschreven. Ook de tabernakel en al het gereedschap, broeder en zuster, voor de eredienst werd besprenkeld met bloed. Dus alles in de tabernakel tot het kleinste onderdeel moest bloed aankomen. En door de bloed werd gereinigd. Nagenoeg alles wordt volgens de wet, Torah, met bloed gereinigd. Zonder bloedstorting geschiet er helemaal geen vergeving. Het leven moet eruit opdat de doden, Yeshua, opgewekt wordt door de vader. Zo zullen wij opgewekt worden door Yeshua. Want hem is de macht gegeven om dat allemaal te doen. Noodzakelijk moesten dus hiermee de afbeeldingen van de hemelse dingen... ...de afbeeldingen, dat is de tabernakel in de woestijn, gereinigd worden. Maar de hemelse dingen zelf... Met betere of veranderen dan deze. Ja, want Yeshua die is naar de hemel gegaan op grond van zijn dood en zijn opstanding. Zijn bloed vloeide op Golgotha. Hij heeft aan zijn leven gegeven en met zijn leven is betaald. Daarom zijn de hemelse dingen gereinigd. Hij is daar naartoe gegaan. De Messias is niet binnengegaan in een heiligdom wat met handen gemaakt is. Een afbeelding van het waarde. Nee, maar hij is in de hemel zelf. Om, thans nu ons ten goede broeder en zuster, voor het aangezicht van God te verschijnen. Zodra u tot God bidt, en u zegt, vader, ik bid u in de naam van Yeshua, dan weet je dat hij voor het aangezicht van vader is. En dan zegt hij tegen vader, vader, ik hoor Willem bidden, mijn bloed, mijn bloed, zegt hij dan. Zijn leven is voor mij gegeven, opdat ik mag pleiten op het grond van het verbond van vader, wat betaald is met het bloed van Yeshua, mogen we Aanspraak maken op de zegeningen van dat verbond. Als we dat beseffen, dan wordt je gebed veel sterker. Ook je, uh, je zegen uit dat gebed wordt sterker. Want je weet gewoon, als je zo bidt in de naam van Yeshua, betaalt. Lieve mensen, zo is onze Heer Yeshua. Vind je het niet schitterend, zo'n beeld? Hij staat dus voor de, voor de kist. Het, uh, het reukwerk, altijd, staat ervoor. En dit zijn de gebeden van de Heiligen. Dus als wij bidden voor het aangezicht van onze vader, staat Yeshua voor de verbondskist. En die twee engelen, die kijken met alle respect naar beneden toe. Buigen over Gods Torah, over zijn wet. Vind je dat niet mooi? Ik vind het schitterend. Zo bidt Yeshua voor het aangezicht van Yahweh. Het wonderlijke is, Yahweh is onzichtbaar. Hè? Hij is geest. Ja, maar toch is die plaats in de hemel. En toch is God helemaal onzichtbaar. Hij is al ontegenwoordig. God is geest. We leven in hem, door hem. Hij is geest. We ademen door hem, we krijgen leven door hem. Ik vind het een heerlijk beeld om te zien. Maar zo is de hoge priester voor het aangezicht van Abba Yahweh. Wat een vreugde om dat te weten. Niet om zichzelf dikwijls op te offeren, gelijk de hoge priester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat. Nee. Het is... Uh, Hebreeën 9 vers 26. Want dan had Yeshua wel dikwijls moeten lijden. Ik hoop dat u dit doorgrondt, want we moeten het een beetje afsluiten. Want dan had Yeshua dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. En dat gaat natuurlijk helemaal niet. Hij leidt maar één keer sinds de grondlegging der wereld. Want vanaf de grondlegging der wereld met de, met de zonde van Adam en Eva is er op hem gewezen. Hij heeft maar één keer geleden. Het hele oude verbond tot aan Yeshua toe... Heeft op hem gezien en wat na Yeshua komt, kijkt terug op het offer van Yeshua. Ja, inderdaad. Hij lijdt met ons, inderdaad. Hij weet ook wat het is. Hij heeft aan zijn eigen lichaam ervaren wat het lijden is. Het wonderlijke is, Yeshua is ons voorkomen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Zoals het mensen beschikt is één keer te sterven en daarna het oordeel, dan mogen we weten dat als we vandaag sterven, wat krijgen we dan? Ja, de opstanding. De opstanding. Ja. Maar krijgen we dan ook het oordeel? De ene te leven, de andere te oordelen. Moet je maar eens over nadenken, zullen wij in het oordeel komen? Zij die zichzelf oordelen, zal in het oordeel niet komen. Als we nu al leren onszelf te oordelen... en toetsen naar het oraal van God... dan zul je het er ook bekeren, of niet? Dan zou je in dat oordeel niet komen. Gods kinderen komen niet in het oordeel. Dat oordeel is gemaakt voor de goddelozen. Maar niet voor Gods kinderen. Wij zullen opstaan met Yeshua. Niet om in het oordeel te komen. Zoals de boom valt, blijft hij liggen. Voor die tijd moeten we al in het oordeel terechtkomen. Zeg inderdaad, vader. Ik heb gezondigd, vergeef mij. Op grond van Yeshua... En hij zegt, vader, dat doe ik. Leef in geloof, zondag niet meer. En dan hebben we verwachtingen als we elkaar kunnen begraven. Zoals het mensen beschikt is, eenmaal sterven en daarna het oordeel. Prijs de Heer daarvoor. Zo zal ook Messiach, nadat hij haar eenmaal geofferd heeft, om vele zonden op zich te nemen, ten tweede malen zonder zonde aanschouwd worden. Door wie? Door Wim, Ang, Marie, Peter en allemaal Door ons, broeder en zuster. Door hen die hem tot hun heil verwachten zo ontvangen we dadelijk de Heer als hij dadelijk komt staan we toch klaar zo zal het wezen zo komt de Heer, kom naar beneden toe zo zal ook Messias als hij eenmaal geofferd heeft, vele zonden op zich nemen voor de tweede malen zonder zonden aanschouwd worden door hen die hem tot hun heil verwachten zo zullen we staan schitterend als hij komt met al zijn heilige engelen we zullen hem tegemoet gaan in de lucht, maar we gaan dus niet naar de hemel, heb ik wel eens gezegd we gaan hem wel tegemoet in de lucht, maar we zullen met hem naar Jeruzalem gaan. Daar gaan we naartoe, want hij heeft gezegd vanuit Jeruzalem zal de heerschappij zijn. Wij zullen met hem heersen, zegt hij, gedurende duizend jaar. Durft hij aan te zeggen, want we hebben gezamenlijk deze hoop op de heer en hij zal zijn woord waarmaken.